Goedenavond allemaal, mijn naam is de Hagen naar en eh, ja, goedenavond, goedemiddag, goedemorgen en ik heb net even een kaarsje aangestoken, dacht kan ik wel weer eens een keer doen. Ik ben die ik ben en van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen, al wat ik heb zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, want dat ben ik, zonder iets te verbergen. En een hele kleine meditatie weer om ons te verbinden met het licht buiten ons en in ons. Om dat in onszelf neer te leggen, zodat we ons in het licht weten. Kijk eventjes in het licht van de kaars, of visualiseer de kaars of de zon voor je en leg dat rustig. Op je navelchakra, op je zonnevlecht. Zet je benen op de grond, je voeten op de grond en adem rustig in. Houd de adem even vast en adem rustig door je mond uit en visualiseer dat je door je zonnevlecht rustig weer uitademt. Je kunt het voelen, die plek waar je ziel zit, waar je uitademt. Ja, en voel hoe je rustiger wordt. Adem nog een keer in. Houd de adem even vast. En breng die. Gedachten van je is naar je kleine hersenen. Je weet niet waar ze zitten. Nou, even boven je, boven je, je rug, je nek en daar eventjes daarboven. Links en rechts. Breng daar je aandacht naartoe. Voel. Dat je daar je eigen geluid kunt horen. En maak de verbinding met je zonnevlecht en met je hartchakra. En graag zou ik willen beginnen. Ja, um, weer een vraag. Um, ik heb twee vragen. En uh, ik begin graag met de eerste vraag. En die deden mij wel even met de ogen knippen, hoor. Ik, uh, ik was uh, eigenlijk wel gewend dat er een uh, heel verhaal op de e-mail zou komen. Maar nu was het een enkele korte zin. En ik verkeerde eerst in de veronderstelling dat het de bedoeling was dat ik een uh, voorschouw of heldere waarneming zou doen. Um, nou... Geen van beide ligt in mijn lijn, alhoewel er wel altijd heldere waarnemingen zich van tevoren aanbieden. Um, het is niet zo moeilijk voor mij, maar um, ja, daar zijn weer andere mensen voor die dat doen. Het is zo eenvoudig namelijk. Als je inderdaad, als je in de liefde staat, dan kun je dat gewoon. Dan heb je allerlei dingen die daartoe leiden, niet nodig en Kun je gewoon vanuit die liefde zien, schouwen. Ja, het is wel eens dat ik achteraf merk... Um. dat het een, ja, een, een helderziende waarneming is geweest. Ja... Soms ik, betrap ik mij erop dat ik iets beter had moeten luisteren. Het zijn uh, gewone gedachten, voor mij zijn het hele gewone gedachten, wel, wel van binnenuit zoals de gewone gedachten voor mij zijn. En, en soms ben ik dan op dat moment in gesprek met de mensen die ik ken, binnen in mezelf dus. Ook worden die gesprekken beantwoord en soms is het wel eens iets dat uit het verleden het niet goed door de ander uh, begrepen is. Die ander komt dan, als het ware, door de tijd heen naar mij toe en het is een opnieuw spreken met, met de ander. Maar dan binnen in mijzelf, alsof het mogelijk is, en het is ook, is ook mogelijk, om de situatie die vroeger eens was, in een geheel ander gesprek, dus nu, in het nu, goed te maken. Um, en dat bedoel ik, bedoel ik ermee te zeggen, om het positieve, positief te maken. En dan is het aan de ander om daarmee om te gaan. En ik ga er altijd vanuit dat het dan begrepen is. Ik hoor ook wel eens een, een schreeuw om hulp in mijzelf. En dan weet ik dat er iemand is die, ja, een lijntje, wat, wat zal het zijn, even in mijn meditatie, in mijn gedachten komt en daar geef ik al mijn liefde aan. Dat zou je ook kunnen doen. Gewoon zeggen. Voel je in de liefde. Je bent het zelf. Ga er naartoe. Zie het licht in de verte. En ga daarheen. Dus voor de zielen hè, die op je afkomen. Die in wanhoop zijn. Niets is mooier dan een ziel. Ja, niet echt de weg te wijzen. Maar toch ook de weg te wijzen. En ja, en, en in deze fysieke wereld is het niet altijd nodig om eh, de ander op te bellen, om het een of de ander uit te leggen. Het kan ook niet altijd. En de ander is al heel vaak overgegaan naar de astrale wereld. En ja, in feite is het ook niet, voor mij is het niet eh, belangrijk, mag ik toch wel zeggen, of het nou in deze fysieke wereld is of iemand al overgegaan is. Het gesprek wordt altijd begonnen door diegene... Die contact zoekt. Dus in de gedachte. Hè? En de gedachten daar naartoe vloeien als vanzelf. En in die gedachte zit altijd de liefde. De, ja, de vorm. De liefde met een hoofdletter. Liefde die alles vult. Die geen afstand kent. Die, geen, die, die is. Maar ik dwaal af. Want er was een vraag gesteld. Een korte vraag. En ja, ik wist eigenlijk niet of het een man of een vrouw is, is op zichzelf helemaal niet belangrijk. Het gaat om de ziel die de antwoorden in zich opneemt. En hier is de vraag. Zal ik een succesvolle praktijk krijgen? En kan ik mijn huidige baan dan vaarwel zeggen? en een warme lichtgoed wordt gegeven en natuurlijk ook hier weer een woord van dank voor de vraag en het vertrouwen dat in mij gesteld wordt ja om van hieruit te zien dat je een succesvolle praktijk zult krijgen, daar is wat meer voor nodig dan simpelweg een vraag. En het gaat in principe niet om een succesvolle praktijk. Het gaat erom of je met dat wat je doet een volkomen genoegen in je leven zult hebben. Want daar gaat het om, hè? dat je een stap in de toekomst wilt zetten die anders is. En waarvan je het gevoel hebt dat het goed voor jou is. Doe je het op het geld, dus werkelijk het geld om er veel mee te verdienen dan volg je een weg die anders is. Doe je het omdat je huidig werk vervelend zou zijn? Mensen om je heen waar je, waar je mee hebt. Dan kan ik je zeggen, dan kom je toch ook weer die vervelende dingen tegen, waar je eerst voor weggelopen was. Doe je het? Omdat je alleen denkt succesvol te zijn, zal het wellicht gebeuren. Maar was dat de oorspronkelijke drijfveer, dan kom je ook vanzelf weer op een andere weg. Om een praktijk te beginnen, welke praktijk dan ook. En ik neem aan eh, dat je het in een spirituele vorm wilt gieten. Dus om een praktijk te beginnen en daar een baan waar je vastheid van hebt te laten vallen, is meer voor nodig. Je hebt er goed over nagedacht dat iedere maand een salaris een reuze geruststelling is, als dat zo is. Als, dat, als die geruststelling er is van dat vaste salaris, dan moet je eigenlijk nooit voor jezelf beginnen. Dan kun je het beste bij een bedrijf werken. Kun je echter tegen onverwachte tegenslagen, tegenslagen waardoor je bijvoorbeeld je hypotheek niet of nauwelijks kunt betalen, schuldeisers achter je zitten, achter je aan zitten, banken met je willen praten? Ik neem aan dat je daar goed over nagedacht hebt. Heb je al een vaste klantenkring, in ieder geval een aantal mensen waarvan je zeker weet. Dat ze bij jou en niemand anders willen komen. En het nadenken natuurlijk dat de kosten de kosten altijd voor de baat uitgaan. Zo kan ik nog wel langer doorgaan. Maar ik bedoel om mee te zeggen, heb je een goed, doortimmet businessplan, ik neem, neem aan van wel. Anders had je wellicht niet zomaar gezegd, kan ik mijn huidige baan dan vaarwel zeggen. Ik neem aan dat je er goed over nagedacht hebt. Want het is toch wat om die vraag bij een ander neer te leggen. En wat dat betreft kan ik je zeggen dat je daar zelf over nadient te denken. Als je goed naar mijn lezingen luistert op Indigo Radio of de verhalen, de teksten leest op mijn website of op andere websites dan zie je dat ik altijd de volledige verantwoording, verantwoording neem voor alles wat ik doe, alles wat ik zelf doe en bepaal. Natuurlijk, zeg je wellicht, natuurlijk doe ik dat ook. Maar kijk, dat is nu precies wat je dus ook zelf zou kunnen doen. Het door mij beslissen voor een ander, ja, ik zou het kunnen doen. Maar dat ligt niet in mijn wezen. Mijn respect voor de anderen is zo groot. En zo weet ik, zo voel ik, dat de ander wel degelijk zijn of haar beslissingen kan nemen. Hoe ze ook uitvallen. Het is van de ander. En in dit geval, het is van jou. Dus ik neem aan dat je alles doordacht hebt. Want het is niet niets om alles achter je te laten. Vanuit mezelf kan ik niet anders zeggen dan het dan altijd succesvol zal zijn. Af en toe diepjes, maar daar leer je dan ook weer van. Voor mij is dat dan ook de enige wijze. Je eigen zaak, je bent aan niemand schuldig, behalve aan jezelf. Je werkt dan met zo'n plezier en ook al werk je hard, het is altijd met zo'n genoegen. Kan natuurlijk ook als je voor iemand anders werkt, hè. Dus dat zou ook natuurlijk in de lijn liggen van mensen die naar luisteren. Maar het gaat dus om iemand die voor zichzelf wil beginnen. Dus succesvol, ja. <coughs> voor mij is het belangrijker om met genoegen te werken. Met mensen te werken die op dezelfde wijze op dezelfde ethische wijze hun zaken doen, dan komt het succes vanzelf. Soms naar moeilijkheden, maar dan weet je ook dat weer te waarderen. En dan weet je hoe je ermee om moet gaan. Het genoegen om je eigen geld te verdienen, om volkomen zelfstandig te zijn, gaat als vanzelf. Dus wat ik ook zei, ethisch zijn. Alle anderen bekijk ik en kijk wat ik ermee kan. En heel vaak niets dus. Ook al lijkt het succesvol. Maar ook dit komt uit de ervaring voort. Dus werken met plezier van binnenuit, omdat dat het is wat je wilt. Ja, dan komt het succes, of in ieder geval je leven, gaat vanzelf. Ligt het op je weg, of ligt het op je weg om nog veel te moeten leren in je leven, dan zul je ook andere dingen tegenkomen. En dat kan ook liggen in het willen hebben van je eigen praktijk, van je eigen zaak. En dat kan een diep nadenken zijn over het leven. Dat kan je dus daar naartoe brengen. Maar om dat naar jouw vraag terug te koppelen, jij bepaalt. Jij bepaalt of het succesvol wordt. Jij bepaalt of je je baan opzegt. Je maakt je eigen beslissingen en niemand anders. Niemand kan jou zeggen hoe je moet handelen, hoe je te werk moet gaan en hoe je moet denken. Zakelijke dingen kun je leren, maar al het andere niet. Dat komt van binnenuit. Dat bepaalt of je de keuzes kunt maken die je wilt maken. En dat bepaalt of je succesvol zult zijn of niet. En dan zou ik nog het volgende aan je willen geven. Door je eigen zaak, praktijk te hebben, de moeilijkheden die eventueel ook zouden kunnen ontstaan, maar het onvoorwaardelijke gevoel van vertrouwen dat diep uit jezelf naar boven komt, om alles, maar dan ook alles om te keren naar positiviteit... Diepe, diepe vertrouwen in het Goddelijke, in God. Je niet meer afvragen waarom, maar het duidelijke uit jezelf naar boven laten komen. Juist daarom. Om dat te accepteren en vertrouwen te hebben dat het weer goed gaat. Dat zou ik je graag mee willen geven op je weg van jouw nieuwe toekomst. En het is een genoegen om ook het antwoord nog even te vermelden. En ik krijg als antwoord, dank voor je snelle antwoord. Je hebt helemaal gelijk in wat je schrijft. Ik ga vanaf 1 januari mijn inlaten schrijven bij de Kamer van Koophandel en een btw-belastingnummer aanvragen. Ga vol goede moed en vertrouwen beginnen met een open hart, vol liefde voor datgene wat ik doe. Dan zal het zeker allemaal goed komen. Mijn dank. En ik luister als het maar enigszins mogelijk is naar Indigo Radio. Warme lichtgoed. Nou, heel graag gedaan. Uh, ja, en dan de volgende vraag, die is geheel anders, maar. Het komt eigenlijk altijd op hetzelfde neer, hè. Mm. Soms hebben wij mensen, mensen, hele diepe wonden binnen ons. Diep binnen onszelf. Die we zo diep en zo ver, ver weg verstopt hebben. Dat we er eigenlijk niet eens meer. Van afweten, het knaagt, het maakt ons onzeker, verdriet, onbegrip, diepe wonden, wellicht in vorige levens ooit opgedaan, en diepe wonden die te groot waren en die nog moeten worden verwerkt, moeten, niet van wie dan ook, maar moeten van de ziel van die mens, ooit eens, en misschien in dit leven. Dus hier zijn de ervaringen nog niet verwerkt. En de mens heeft besloten om zich daarvan af te sluiten, en dat is goed, tot op zekere hoogte, maar toch door te gaan met het leven. In ieder geval is het een keuze, en welke keuze het dan ook is, het is de beslissing die door die mens die hier op aarde leeft, genomen is. Om er even niets aan te doen. Laten wij als mensen respect hebben voor onze medemensen, die diep in zichzelf die beslissing hebben genomen. En laten we het vertrouwen hebben dat er altijd een moment komt dat ze weer verder zullen gaan. Maar vanuit die mens komt dan toch de signalen uit die pijn naar boven drijven. Mensen in de omgeving van die mens, van die persoon, wenden zich af of spreken erover. En maken bepaalde beslissingen om die mens, die persoon, even niet meer te zien. Ze mag hier misschien niet op, ze mag daar niet op. Mensen zijn vaak hard. Het is ook niet eenvoudig om de pijn bij de ander te zien. En inderdaad is het soms eenvoudiger om erbij weg te lopen. Maar weet je? Ieder mens heeft zijn of haar eigen waard, waardigheid. Simpelweg, ieder mens te accepteren, zoals hij of zij is, valt niet mee voor veel mensen. Om die persoon buiten te sluiten, Die je aan jezelf te werken. Een zekere vorm van, ja ik wil niet het woord arrogantie noemen, maar bedweterigheid. Dat je het zelf kunt bepalen. Misschien. Maar er zijn ook nog andere mogelijkheden. Luisteren. Stel je in de plaats van iemand die die Diepe pijn in zichzelf voelt. En zichzelf moeilijk kan uiten. En naast die pijn voelt die mens dan ook nog. Dat anderen je niet willen zien. Dat anderen je mijden Dat anderen jou niet accepteren. En die pijn. Die pijn is nog veel groter dan de pijn die binnenin zit. Toch is ook die mens met die pijn bezig om zichzelf te helen, om ondanks alles ook bij zichzelf te komen. Ja, wij mensen kunnen met pillen aankomen om de boel te verzachten. We kunnen psychiaters psychiatrische, psychiatrische erop loslaten. Maar diep binnen in die mens is de eigen weg tot heling aanwezig. Wat er ook in het leven voorgekomen is, wat er ook gebeurd is, hoe de vorige levens er ook uitgezien hebben, wat voor vreselijke dingen er ook plaatsgevonden hebben. Diep binnen in het zelf kan het licht aangeraakt worden door die mens zelf. Ga daar naartoe. Als je je aangesproken voelt. Als je denkt dat het ook jou betreft. Ga diep naar binnen. Het komt niet naar jou toe hoor. Het is er, maar jij moet er naartoe gaan. Moeten van je ziel. En besef dat geen gebeurtenis zo'n grote plaats kan innemen. Het lijkt... Misschien een grote plek, een zware plaats die het inneemt in je leven. Maar kijk nou eens goed. Ga daar voorbij. Ga verder en ga verder en dieper in jezelf. Voel daarin. En ga voorbij alle dingen die met de tijd te maken hebben. Ga terug, ga terug totdat je bij je eigen zelf aangekomen bent, in je eigen tijdloze zelf. Daar ben jij, dat ben jij en dat licht, dat stralende licht ben jij. Dat grote, stralende, gigantische stralende licht kan heus wel jouw problemen en gebeurtenissen in zich opnemen hoor. Dat licht is altijd aanwezig in alle tijden. En het is er altijd voor jou. Dat licht, God, laat jouw wonden helen, jouw pijn helen. Zo eenvoudig is het. Het enige wat jou te doen staat, is het toe te staan, het toe te laten. Dat is alles. En vergeef jezelf voor de pijn. Die jij jezelf hebt toegestaan. En vergeef alle anderen. In het begin zei ik dat er twee vragen waren. En, en wat ik hiervoor zei, um, was een inleiding tot de volgende vraag... De volgende vraag die ik naar eigen inzicht verkort hebt, heb en zelfs heb teruggebracht tot drie zinnen en dit heb ik gedaan omdat er zeer persoonlijke zaken in stonden en die heb ik dus weggelaten. En de vraag gaat als volgt, nou in ieder geval zoals ik hem in mijn woorden heb eh, veranderd. En lieve vragenstelster, ik neem aan dat je begrepen hebt dat ik dat eh, op deze manier, waarom ik dat zo op deze manier gedaan heb. Je vraag was dus of het mogelijk was om voor mensen muziek te maken. En je vraag gaat verder, verder wil ik vanuit God en de engelen hun lichtcentrum als een echte engel op aarde bewust in mijn eigen kracht blijven staan. En in die van God en alle engelen hun kracht als een eenheid op aarde. En verder, hoe kan ik hartsvriendschappen dicht bij huis en rondom mijn huis het beste oppakken, aanpakken, opbouwen? En als ik het goed heb begrepen, als ik het goed heb begrepen uit deze vraag, is deze vragenstelsel blind. En ja, ze schreef me meer, maar zoals gezegd, ik heb het hierbij gelaten. Weet je, lieve vragenstelster, als alle mensen eens hun ogen zouden dichtdoen en vertrouwen, vertrouwen op zichzelf, op hun derde oog, dan zouden ze zien hoe het in de astrale wereld toe gaat. Dan zouden ze voelen, voelen, veel meer voelen en voelen dan wanneer ze hier op aarde met hun open ogen zouden voelen. Het vertrouwen te hebben. In het derde oog. In het derde oog dat tussen de beide ogen zit. Ietsje hoger in het voorhoofd. Je kunt het als je dat zou willen voelen. Leg maar eens je hand lichtjes op je voorhoofd. Je voelt het als het ware kriebelen. Dat is het derde oog. Waar je volkomen op kunt vertrouwen. Als je je beide ogen niet meer kunt gebruiken. Maar wat je ook, voor de mensen die wel hun ogen gebruiken, maar wat je ook in de meditaties kunt gebruiken, het laat je zien, dat derde oog, wat je met je fysieke ogen niet zien kunt. In de astrale wereld, maar ook in de kosmos. Zijn ogen niet nodig. Daar gaat alles alleen om het gevoel. Het voelen. Het niet door de ziende ogen afgeleid te worden. Is een andere wijze van zien dan hier op aarde. Maar... Hoe goed je ook kunt voelen, denkt erom hè? je beide voeten, voeten dienen beide stevig op de grond te staan, letterlijk en figuurlijk. Je vraag over het muziek maken voor ernstige zieke kinderen, ja, als jij dat zou willen, dan doe je dat toch gewoon. Je hebt van niemand toestemming nodig hoor, als jij dat wilt. En dat wil je dus, dan doe je dat. Doe wat je moet doen. Neem contact met mensen die dat nodig hebben. Of doe deze vraag, stel hem aan het universum en zeg dat je klaar bent. En zie jezelf, voor deze mensen die het nodig hebben, zie jezelf spelen voor hen. En dat zal je gebeuren. En dat is de beste raad die je kunt krijgen. Of je nou wel of niet goed speelt, is helemaal niet aan de orde. En weet je, jij wilt dat. En als jij dat wilt, schep je ook de mogelijkheden. Kijk of er mensen om je heen zijn die net zo genieten als jij. En speel voor hen, zing voor hen. En zo geef je op die manier ook jouw liefde. Het maakt niet uit hoe er over jouw liefde gedacht wordt. Hoe er over jouw muziek spelen gedacht wordt. Werkelijk, dat maakt niets uit. Het gaat erom dat jij iets aan anderen wilt geven waar al jouw liefde in zit. En geloof me, dan komt het er ook, dan komt het ook aan. Dan komt het er. De juiste mensen zullen bij je komen, want jij straalt het uit wat jij aantrekt. Misschien is er een mogelijkheid voor je om bij jou thuis voor mensen muziek te maken. Of misschien kun je je instrument meenemen naar een school of naar een ziekenhuis. Dat van tevoren even vragen hoor, of het uitkomt, of ze tijd en mogelijkheden voor jou kunnen inpassen. En kijk, lieve vragenstelster, en nooit, nooit de deur gesteld zijn als anderen dat niet willen. Gewoon accepteren, accepteren accepteren als je dat werkelijk echt wilt van binnenuit spelen voor zieke kinderen dan komt er vanzelf de mogelijkheid om dat eens in je leven te doen als je het geduld kunt opbrengen om dat te accepteren komen de dingen als vanzelf op je weg het is goed dat je in je eigen kracht wilt staan en dat je je positief in het leven wilt geven en dat je positief in het leven wilt staan. Het is jouw leven, jij bent daar het middelpunt van. Jij weet het beste hoe je goede vriendschappen moet kunnen onderhouden door niets te verlangen, maar te geven vanuit je eigen liefde gevoel. Dan krijg je maar niks terug. Maar weet je, je krijgt altijd terug, maar op een andere manier, op een andere wijze en soms van hele andere mensen en ook soms op een ander tijdstip ja, en de vrouw waar je het over hebt in je vraag, maar waar ik verder niet dat ik toch wel liever niet wil benoemen dat is eigenlijk precies hetzelfde als waar ik het in mijn vorige zin over had laat haar maar vertellen laat haar maar over haar verdriet vertellen haar emmertje met verdriet sleep ze maar met zich mee, haar leven lang en het enige dat anderen, en nu jij in dit geval, hoeven te doen, is ons alleen maar luisteren. Luisteren, luisteren en nog eens luisteren. En haar laten. En, haar, en niet meegezogen worden in haar verdriet. Niet vertellen hoe ze leven moet. Maar haar in liefde laten. Je geeft al zoveel door te luisteren. Laat al het andere over aan artsen, aan mensen die haar bijstaan. En die om haar heen staan. Maar een vriendschap kan als jij zelf niets eist. Gewoon simpelweg je liefde geven. En dat is alles. Liefde geven dus door rustig te luisteren. Door haar te laten praten, nog eens praten en nog eens praten. Laat je haar steeds maar dichter bij zichzelf komen. Haar emmertje met verdriet moet leeg. Wat dat verdriet ook is, het is in principe niet belangrijk. Dat verdriet kan in dit leven hebben plaatsgevonden of in een vorig leven, de gebeurtenissen. Dus het verdriet kan niet verwerkt zijn geweest. Dus in principe maakt het niet uit waar het verdriet over gaat. Het enige dat belangrijk is, dat er iemand is die naar haar luisteren wil. Maar zie je die spiegel? Ook voor jou is dat goed. Ook voor jou kan dat goed zijn. Rustig luisteren naar anderen. Je muziek van tijd tot tijd spelen. En misschien ook voor deze vrouw. Je hebt al zoveel liefde in jezelf. Ga niet op zoek. Het zit allemaal in jouzelf. Je hebt wat dat betreft mijn lezing ook absoluut niet nodig. Maar misschien vind je het fijn om te luisteren op Indigo Radio en dat is dan ook prima. En eigenlijk is dat voldoende voor jou. Je hebt zoveel te geven aan anderen dat je niet meer weet waar te beginnen. Je bent een goed mens, een lief mens. En kijk of je een luisterend oor kunt zijn voor anderen. Juist voor de mensen die het zo wanhopig nodig hebben, dat anderen naar hen luisteren. En die daar nooit moe van worden, die daar nooit geïrriteerd over worden. Dat kunnen niet veel mensen. En laat me je zeggen, dat het absoluut niet uitmaakt of je vriendin gestudeerd heeft. Of dat ze, en dat ze nog vrij jong is. Het gaat er alleen maar om dat er iemand is die naar haar luistert. En als jij dat kunt opbrengen, dan kun je daardoor een liefdevolle vriendschap opbouwen. Juist, zoals ik al zei, door niets te verlangen van haar. En dan komt er een moment dat ook zij naar jou wil luisteren. En op die manier sta je elkaar bij, help je elkaar heb je raakvlakken. Vriendschappen gaan veelal stuk doordat mensen steeds eisen gaan stellen en van alles verwachten van elkaar. Lieve vragenstelster, je bent al een zonnetje, zoek het niet zo ver. In je eigen omgeving kun je geven, het geven van muziek, het geven door te luisteren naar anderen. Als dat jouw leven is, om anderen in liefde bij te staan, dan sta je in je eigen goddelijke kracht. en als de mensen het niet willen, dan willen ze het niet. Maar er komt iemand, één of twee, nu, in de toekomst, wanneer dan ook, absoluut naar je toe, waar je het wel aan kunt geven, die het op juiste waarde schat. Zie je waar je overal, zie je waar je... Eh, allemaal over eh, na kunt denken. Zie je dat jij bepaalt hoe je met de dingen omgaat. Maar dat de ander dat ook bepaalt. Die mag dat. Niemand kan voor de ander invullen hoe die moet denken, hoe die moet leven. En dat is goed als jij je leven met anderen in harmonie wilt laten komen. Maar dat dient wel aan gewerkt te worden. En dat dien je in jezelf te doen. Pas op de gedachte die als een verwijt naar buiten komt. Als dat gebeurt in die negatieve gedachten, pak ze. Het zijn jouw gedachten. Adem ze in. Iedere keer kom je zo dichter in jezelf. Jij moet daaraan werken. Niemand anders. Jij bent je eigen middelpunt. Anderen kunnen je daar niet bij helpen. Zo eenvoudig. Is het nu. Je kunt boeken lezen. Je kunt naar leerzame programma's kijken. Je kunt van alles doen op de televisie. Bekijken. Je kunt met mensen e-mailen. En je kunt je wanhoop bij anderen neerleggen. Het mag. Maar zie wat daarvan komt. Maar waar het op neerkomt is... Dat je het allemaal zelf moet doen. Moet doen. Een moeten van jouw ziel. En van niemand anders. Ik kan je niet eens helpen. Als ik je werkelijk wil helpen. Lieve vragenstelster, dan laat ik je los. Daardoor leef je je eigen leven, waarin je de dingen goed doet, maar ook fout kunt doen. En waarvan ik je nu al zeg, dat met het fout doen helemaal niets mis is. En op een bepaald moment zul je daarvan leren. Leer je er op een bepaald moment niets van, hindert niet. Je moet het, je moet van jezelf het steeds maar weer overnieuw doen. Steeds zul je dezelfde vormen, de problemen, tegenkomen. En je denkt wellicht dat het bij anderen ligt. Maar het ligt altijd bij de mens zelf. Ik zeg dan gewoon, maar ik weet hoe zwaar het was. Ik weet hoe wanhopig een mens kan zijn. En toch zeg ik het, gewoon binnen in jezelf denken, om daaruit te komen. Dat is je taak. Denk erom, ik begrijp je goed hoor. Ik begrijp en je schrijft dus dat je... Um, je schrijft dat je je laatst geschreven mail, wat de bot op mij overgekomen was. Nou laat ik je zeggen dat ik dat bepaal. Ik bepaal of dat wel of niet bot op mij overkomt. En dat ga ik je uitleggen. Dat, want dat klinkt nu wel bot. Maar ik weet dat je het goed zult begrijpen. Ik bepaal hoe ik, dat, hoe ik mij voel. Zie je dat? Ik bepaal hoe ik mij voel. Jij kunt niet voor mij zeggen dat het voor mij op een bepaalde manier overkomt. Ik bepaal dat. Zie je dat? En dat geldt voor jou ook. Die kracht, die macht, hè? het is niet de macht die, die, eh, die eh, anderen oplegt, maar die van binnenuit verkregen is, door hartploeteren in in zelf door je eigen zelf te leren kennen, word je jezelf. En zo kan ik zeggen, dat niemand kan bepalen hoe ik mij voel, of ik mij bot voel of anderszins, ik bepaal dat. Niemand heeft die macht over mij om dat te bepalen. En dat is meteen mijn vrijheid, de vrijheid die ik als mens heb. En omdat jij een goed mens bent en je ervan uitgaat, alles in harmonie, harmonie wil laten verlopen. Zeg je dat en dat begrijp ik. Omdat ieder mens een goed mens is in principe. Maar ook al zou je dat niet zo zijn. Ik bepaal dat zelf. Ik ga namelijk altijd vanuit dat er niets slechts naar mij toe zal gaan. En als het daar toch komt, mijn liefde, mijn respect voor die ander is zo ontzettend groot... Wat die ander ook doet, dat die pijlen op mijn aura van liefde afketsen. Zie je hoe belangrijk het is om jezelf te leren kennen: om als het ware een, een stevige aura vol liefde te hebben, maar ook duidelijk te kunnen zijn aan anderen. Anderen over mij zeggen, om nog even op mijzelf terug te slaan, zegt niets over mij, maar altijd over de ander. Dus ook in jouw geval, hè, met, met, met je e-mail, jij bedoelt dat goed. Ik leg je dit zo uit, omdat dit aspect van denken bij mensen altijd een heel gedoe geeft. Maar dit heeft dus heel duidelijk met onthechting te maken. Het heeft te maken met het feit dat de een nooit in staat is om de ander uit zijn of haar evenwicht te laten en te halen. En dan is er nog een vraag, en die vind ik toch best wel interessant... En ik heb erover nagedacht of ik dat wel of niet in deze lezing zou doen. Um, je vraagt ook om telefonisch contact, om begeleiding. En ja, ga ik ga toch even antwoord op geven. Um, um, om steeds anderen te begeleiden, desnoods via de telefoon en daardoor steeds als een begeleider naast iemand te staan. Nee. Ik zal het even uitleggen. Neem dus, en dat zeg ik je heel, heel duidelijk, en dat ga ik je uitleggen. Mijn leven zoals ik dat leef, is zo volslagen normaal in deze vorm, zoals ik het leef. En dat wil ik aan anderen graag doorgeven, zonder iets achter te laten en achter te houden. En dat doe ik via de lezingen die ik bij Indigo Radio doe. Of bij mijn thuis dan. En door de teksten die je op mijn website kunt lezen, soms ook wel anderen. Daarna die in het zelf te doen. Je kunt het ook zelf. Dat is het respect, met andere woorden de liefde met een hoofdletter die ik voor jou heb dat is het respect dat ik voor mensen heb het respect dat je het zelf kunt je hebt alles meegekregen in dit leven je hebt alles ontvangen wat nodig is om je tot het goddelijke te richten. En je hebt daar niets voor nodig. Alleen maar je denkvermogen. Je hebt je ogen daar niet voor nodig. Je armen en benen in principe niet. Eigenlijk je hele lichaam niet. Alleen maar je denkvermogen. Dus mijn leven zoals ik dat leef. Is een gewoon leven. Met een kantoorbaan. Een eigen bedrijf. Maar hier, op deze plek, op mijn kantoor, dus in mijn huis, mag ik ook de lezingen, krijg ik vragen van mensen over de e-mail en geef ik ook die antwoorden via e-mail. Als ik een therapeutische praktijk zou hebben, dan past dat er wel bij, het telefoneren. Maar nu niet, begrijp je het? Het heeft dus niets met jou te maken, hè? Maar ik dien daar wel duidelijk in te zijn. Naar jou, naar anderen. Zie je dus hoe je ook je leven kunt leven? Door duidelijk te zijn. Naar anderen. Maar op de eerste plaats naar jezelf. Want hoe kunnen anderen anders weten wie jij bent? Want dan pas kun je ook duidelijk naar anderen zijn. Dan blijf je bij jezelf en heb je eigenlijk de anderen niet meer nodig om een volwaardig leven te leven. Anderen heb je in je leven om met elkaar van gedachten te wisselen, soms bij elkaar op bezoek te zijn. Anderen zijn een spiegel voor jou en jij weer voor anderen. En zelfs kun je ook zo heel veel van anderen leren. Om erover na te denken, als het je raakt. Maar op de eerste plaats een leven van binnenuit. Dus nadenken over jezelf en niet over anderen. Niet over hoe anderen over jou denken. Daar kun je niks mee. Daar raak je door uit je evenwicht en dat kost je zoveel energie. Dan ga je anderen eh, tegemoet komen en pleasen, is nergens voor nodig. Als je in die liefde van jezelf zit, heb je al vanzelfsprekend de liefde voor anderen. Nou, dan krijg ik een ontzettende lieve mail terug en dat ze me toch nog graag een keer wilde, wil ontmoeten. Nou, wie weet. En ook steeds maar weer mijn grote dank voor zoveel vertrouwen in mij. En de antwoorden geef ik zo graag. Dat is het geven aan anderen. Het geven, werkelijke geven. De kunst van het geven. Die de werkelijke waarde van het leven doet begrijpen. Hoe meer je geeft... Hoe meer liefde je geeft, hoe meer je terugkrijgt, daar het vertrouwen in te hebben, en niet bang te zijn dat je dit moet hebben en dat moet hebben, maar het onvoorwaardelijke liefde geven aan anderen. Nou, en dan, eh, woe, dan heb ik nog maar een paar minuutjes, zie ik. Nou, en dan wens ik jullie toch weer een hele fijne avond vanavond met de andere lezingen, andere programma's. En toch ook weer een heerlijke week met alle die je lief zijn. En alles wat je tegenkomt in je, in je leven... Dat je het om kunt draaien. Dat je er iets van gaat leren. Dat je daar eerlijk naar kijkt. Want dat doe je nog vanuit je ego. Maar dan eerlijk kijken ben je al op weg... naar wie je werkelijk zelf bent. Luister naar dat kleine stemmetje in jezelf. Dat komt uit je ziel. Dat is wie jij werkelijk bent. Nou, en ook weer... Bedankt voor het luisteren. En je kunt altijd op mijn website kijken. www.yhra En mocht je nog meer vragen hebben, je krijgt altijd antwoord. En al mijn lezingen zijn nu in het archief van, de, van deze uh, website. Maar ook als je dat wilt, ze staan ook allemaal op een andere website. www.dizlangeyn.nl design.nl Soms worden je vragen opgenomen in een van mijn lezingen, soms behandel ik ze apart, maar als er te veel persoonlijke dingen in staan, laat ik die weg. Ook namen en plaatsen, het zijn emoties en daar kun je niks mee. Nou, dag lieve mensen, een hele goede avond nogmaals. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. Dag!